10 uur. Christian met Het Het voormalige PVV-statenlid uit Limburg, Cor Bosman... gaat door als eenmansfractie. Onder de naam Leefbaarheid en Democratie... blijft hij de coalitie in Limburg steunen. Daar maakt ook de PVV deel van uit. In een interview met de Omroep L1 beklaagde Bosman zich vanavond... dat hij vorige week publiekelijk aan de schandpaal is genageld. Vrijdag lekte uit dat hij een Turks PVDA-statenlid had beledigd... in een interne e-mail een jaar geleden... In de L1-uitzending suggereerde hij dat hij extra hard is aangepakt... omdat hij lid van de PVV was. De PVV zette hem vrijdag uit de fractie nadat de e-mail was uitgelekt. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben hun villa in Mozambique verkocht. Premier Rutte schrijft aan de Kamer dat het vakantiehuis is verkocht... aan de beheerder van het schiereiland Machangulo voor een symbolisch bedrag. Rutte schrijft dat de prins en prinses hebben geprobeerd... een particulier voor het huis te vinden maar dat is door de marktomstandigheden niet gelukt, al dus de premier. In 2009 ontstond ophef over de bouwplannen. Er zou sprake zijn van corruptie... en de lokale bevolking zou er nauwelijks beter van worden. Rutte schrijft dat de prins en prinses... nu geen enkele bemoeienis meer hebben met het project in Mozambique. President Sarkozy heeft luchtig gereageerd op het nieuws... dat Frankrijk de AAA-status kwijt is. Het maakt niets uit, er zal niets veranderen... zei Sarkozy op een persconferentie. Vrijdag verlaagde beoordelaars Standard Poor's de kredietwaardigheid van een aantal Eurolanden, waaronder Frankrijk. De Europese leiders nemen onvoldoende maatregelen om de financiële problemen op te lossen, oordeelde S&P. Frankrijk had de AAA-status, net als Duitsland en Nederland, maar zit nu een stapje lager op EE+. Sarkozy wil doorgaan met het verkleinen van het Franse begrotingstekort en het verminderen van de overheidsschuld.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 We zijn er weer met een uur sport en dat aan het begin van de Australian Open. Vier Nederlandse tennissers plaatsen zich daar voor het hoofdtoernooi. Na een dagje tennissen zijn er nog maar twee over. Aranska Rus en Jesse Huta-Kalung overleefden de openingsronde niet. Verslaggever Mark Brasser, wie van de twee maakte de meeste indruk? Uh, geen van beiden, Gio. Zo kort, zo duidelijk. Geen verbijden. We komen daar dadelijk op terug. In Eindhoven is het Europees kampioenschap waterpolo begonnen. De oranje mannen speelden vanavond. Dat zijn de 14 Nederland en Griekenland. Zij gaan nu voor de wedstrijd. Hoe dat afliep, dat hoort u later. En er was een bijzondere bijeenkomst in Utrecht. Daar deed ex-voetballer Mihai Nezu voor het eerst een verhaal nadat hij acht maanden geleden bijna volledig van land raakte op de training van FC Utrecht. Hopefully in a few years. Uh... I'll have uh, more control of my body and who knows maybe in a few years I'll be normal again. This will be my hope uh, always. En we zijn ook bij de huldiging van data Christian Kist heel vrooms hoop is uitgelopen voor zijn terugkeer na zijn overwinning in het Lakeside toernooi. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn. Tennisser Jesse Houta-Galung vond dat het wel tijd werd om een Grand Slam-wedstrijd te winnen... maar het lukte hem niet op de eerste dag van de Australian Open. Carlos Berlok was in vier sets te sterk. Voor Houta-Galung was het al de vierde keer dat hij de tweede ronde niet haalde op een Grand Slam. En dat moest wel even verwerkt worden. Ja, het dus heerst toch wel een beetje een kleine teleurstelling. Uh, zeker als je weet dat ik gewoon de eerste set gewoon voorkom... En... Tweede en derde set een break voor heb gestaan. En zelfs in, uh, in de derde set op 5-4 uh, hebben ik kunnen serveren voor de set. En uh, niet gelukt. En uh, ja, dan, als je dan verliest in vier sets is het gewoon uh, heel zuur. Nu heb je voor de vierde keer een eerste ronde partij gespeeld op een Grand Slam toernooi. Ze zijn alle vier verloren. Uh, ja, het is een stap natuurlijk die je heel graag gaat willen maken. Om nu eindelijk eens die barrière te doorbreken. Uh, hoe voelt dat aan? Nou ik moet zeggen wel het gaat per Grand Slam gaat beter. De eerste twee Grand Slam's waren gewoon niet goed. En de US Open vorig jaar was ik gewoon dichtbij om een vijfset te spelen tegen James Blake. Nou ja, in ieder geval heel goed tennis laten zien en, en hier ook gewoon bij vlagen. Dus op zich gaat het allemaal de goede kant op, maar ja, ik had wel graag hier weer winnen. Ja. Ik denk wel eens vaker, zeker ook vandaag als ik jou zie tennissen, denk ik van uh, ja, ontzettend mooie techniek, uh, goede speler. Maar je bent 26 jaar, het uh, lukt maar niet. Uh, komt, gaat het er nog van komen? Ja, ik denk dat dit jaar gewoon een heel, heel belangrijk jaar gaat worden voor mij. Uh, ik ben natuurlijk nu overgestapt van, naar een nieuwe coach. En uh, ik denk zeker dat ik, als, ik, ja, als ik met hem deze lijn door kan zetten, dat we tot goede resultaten uh, kunnen boeken. En ik moet ook zeggen dat ik dit, dit jaar niet veel te verdedigen heb. Dus in alle punten die ik nu haal, dat zijn allemaal bonuspunten. Dus, uh, dus ik denk zeker dat we, ja, dit jaar gewoon cruciaal gaat worden. Tennis en zit het goed, je werkt eraan met je nieuwe coach. Uh, is het dan ook een mentaal ding dat je ja, 26 jaar bent, dat je denkt van ja, ik ben niet meer het talent, ben ik ontgroeid. Uh, je bent een tennisser die er eigenlijk zou moeten zijn en nu in de kracht van zijn leven is. Nou, maar ik denk als je nagaat hoeveel, hoeveel jongens van 26 jaar voor het eerst pas top 100 komen, dat zijn er best veel hoor. En uh, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel, er zijn natuurlijk een paar jongens die gewoon uh, jong al heel hoog staan, zoals Nadal en Murray en Djokovic. Ja. Maar ja, dat zijn super talenten en zullen hier daar misschien nog wel een paar zijn, maar... Op zich uh, ben ik niet oud. Ik, uh, ik, ben, ik zit goed in elkaar qua lichaam. Uh, en ik denk zeker als ik, nou, als ik, als ik bij spreek, dit jaar top 100 zou komen... dan zou ik nog vijf jaar zeker makkelijk kunnen spelen. Tot slot, uh, nu je deze wedstrijd hebt verloren... Uh, er een, overheerst er een gevoel dat je iets kan verwijten? Kan je iets echt verwijten? Nou, ik kan me verwijten dat ik iets minder ben gaan serveren en dat ik iets te veel ben gaan slijzen. Maar uh, op zich uh, kan ik terugkijken op een paar goede wedstrijden. Ik moet de positieve dingen eruit halen en de dingen waar ik aan moet werken, uh, ja, die moet ik gewoon meenemen in de trainingen. Het goede voornemen van Jesse Hutagallum tegen Edwin Peek, onze verslaggever daar in Australië. Inmiddels is ook uh, Mark Brasser aangeschoven, onze verslaggever, onze tennisman hier. Uh, Mark, uh, hij zegt dat het elke Grand Slam beter gaat. Ja. Uh, klopt dat verhaal een beetje? Ja, dat zegt hij. Nou ja, het is, het is een beetje het, uh, het, het oude verhaal met, met, met Hueta Galong. Het is altijd net niet. Uh, hij speelt een geweldig kwalificatietoernooi. Uh, plaatst zich voor het hoofdtoernooi. De laatste twee kwalificatiewedstrijden uh, indrukwekkend. Verliest hij vier games in twee partijen. Uh, wint drie sets met 6-0. Dan denk je, nou, eindelijk. He, uh, hij gaat het een keer laten zien. Hij gaat er een keer doorheen. Dan heeft hij in Carlos Berl. De Argentijn heeft hij niet een hele zware eerste ronde. Wint hij de eerste set. Eigenlijk alles zit mee wat mee moet zitten. Hij heeft vertrouwen, wint die eerste set. Hij heeft wedstrijden in de benen uit het kwalificatietoernooi. Komt dan in de tweede set voor. Wint hem niet. Derde set, 5-4-4-5 so uh, om die set te winnen. Had hij 2-1 in sets kunnen komen, wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het gebeurt steeds net niet. En dat is het verhaal een beetje van, van, van Jesse Huda Galung. Die ja, zegt dat hij met zijn 26 jaar uh, misschien uh, niet oud is. Nee, dat, dat zal wel niet. Maar de stap naar de top 100 maken, dat wilde hij vorig jaar al. Dat is hem niet gelukt. Hij zegt nu van, ja, dit wordt een heel belangrijk jaar. Ja, dat is zo. Maar dat jaar had hij natuurlijk fantastisch kunnen beginnen door gewoon die goede lijn uit het kwalificatietoernooi door te trekken. En hier zijn eerste ronde te winnen. En die kansen heeft hij gewoon gehad. En die kansen heeft hij laten liggen. En dan is het weer een keurig uitslag van Hueta Galung, zoals het altijd is. Hij verliest nooit dik. Hij zit er altijd wel, wel redelijk bij. Het zijn nette scores. Maar dit soort partijen moet hij gewoon een keer gaan winnen. Want anders dan, dan komt hij er niet. En dat doet hij niet. Wat zie jij uh, voor perspectief voor hem? Nou ja, niet misschien het, het, het top 100. En op zich is dat, daar heeft hij gelijk in, is heel erg knap, want eh, top 100, er willen heel veel jongens de top 100 in. Alleen als je zo lang bezig bent en er steeds maar eh, tegenaan hikt en het lukt je niet, je wordt wel links en rechts ook door jongere jongens ingehaald. Het wordt, naarmate je ouder wordt, ook wel steeds moeilijker om erin te komen. En ja, dat hij weinig punten te verdedigen heeft, dat zegt wel over hoe zijn vorige seizoen was. Hij heeft dus niks gewonnen vorig jaar en heeft dus, eh, alle punten zijn bonuspunten, maar ja, de gelatenheid waarmee hij weer over dit verlies heen stapt, ik, ik, ja, misschien baalt hij op zijn hotelkamer enorm. Laat hij het niet zo blijken. Maar hij moet hier vreselijk van balen. Want dit is gewoon een kans om een keer de tweede ronde... van een Grand Slam toernooi te halen. En, en dat laat hij gewoon liggen. Dan gaan we naar het vrouwentoernooi toernooi. Uh, naar de Nederlandse... die de eerste ronde ook al niet overleefde. Hè, want twee, we hadden twee Nederlandse deelnemers... op de eerste dag allebei uitgeschakeld. Arangsa Rus. Uh, zij gingen twee sets... onderuit tegen de Russische Lesha Tourenko. Rus zat niet aan dag. Eigenlijk zat ik niet echt lekker... in de wedstrijd. En... Uh... Er stond veel wind, maar ja, daar heeft zij natuurlijk ook last van. En uh, ja, daar kwam ik goed terug, 5-4 en uh, 6-4. En dan had ik eigenlijk wel kansen. En een uh, tijbering daarna maakte ik ook een paar onnodige fouten, waardoor ik toch die set verloor. Het leek erop alsof uh, je op achterstand moest komen. Wil je, wilde je loskomen qua spel, want toen ging je gewoon beter spelen. Ja, inderdaad. Toen ging ik agressiever spelen en uh, ging ik er voor, meer voor. En, uh, maar ja, helaas net niet. Mark, ik hoorde jou net het woord gelatenheid gebruik, uh, gebruiken. Tja, en ja, net, en net in dit, dit geval. geval. Het is Precies hetzelfde verhaal. Ik bedoel, het, het, het, het lijkt wel een beetje een, een, een mentaal probleem, inderdaad, ook te zijn. Ranske Rus, last van de wind. Nou, ze zegt er dan gelukkig nog wel achteraan dat haar tegenstander daar ook last van heeft. Want wat dat is zo, de omstandigheden waren ook moeilijk, harde wind. Het, het was warm. Maar toch, als je Aranske Rus bent en een loting krijgt... dat je tegen de nummer 111 van de wereld speelt... een meisje dat net direct tot het hoofdtoernooi is toegelaten... ja, wat wil je nog meer? Uh, wie wil je nog meer tegenover je hebben zeg maar, om een volgende ronde te halen? Dit soort partijen moet ze gewoon winnen. Wil ze verder, wil ze, staat nu 77, wil ze richting de top 50... waarvan ze dan zegt, nou, dat is mijn doel dit jaar. Dit soort potjes moet je gewoon winnen. Is simpel, klaar uit, geen excuses achteraf, niet van... ja, mijn service liep niet of dat liep niet. Nee, je moet ze gewoon winnen. En dat, dat doen ze gewoon niet. En, en dat doet niet. En dat doet Aranska Rus niet. Ja, en dat is... Dat is misschien is het een, een, een mentaal probleem. Ik bedoel, de gelatenheid inderdaad, waar je het over hebt, vind ik, vind ik veelzeggend, heel veelzeggend. En uh, Rowan Gutske, de, de, de technisch directeur van de, van de tennisbond, is in Australië begeleid haar, omdat haar uh, vaste coach naar Nederland moest, Ralf Kok. Ja, en die zei ook, ja, weet je, net niet, mentaal probleem, inderdaad. Ja, en dat, dat is wel zo. En daardoor liggen ze er gewoon na nee, een ronde gewoon weer uit. En dat, terwijl Rus wel een heel leuk vorig jaar had, natuurlijk. Ze had, ze heeft, ja, nou, vorig jaar Haalden ze de tweede ronde. Dus ze verliest hier ook nog eens punten. Dus ze zal wel weer ja. gaan zakken op de wereldranglijst. Boekte dan vorig jaar wel een mooie eerste ronde overwinning op Matt Xen. Speelt dan in de tweede ronde tegen Koes Zegt dan voorafgaand aan die wedstrijd: ja, mijn service moet goed lopen. Gaat er vervolgens in twee sets af. En zegt na afloop van: Ja, mijn service liep niet. Ja, dan denk ik ook van ja, hoe kan dat? Weet je, Als dat zo belangrijk is, waarom gaat het dan niet op het moment dat dat moet? Nee. Nou, laten we nog even naar die andere twee Nederlanders die dan uh, nog in actie gaan komen. Robin Hazen, Michaela Krajcek. Ja, Hazen moeilijk geloot. Uh, zien we überhaupt ja. de Nederlanders terug in de tweede? Ja, dat is, uh, dat is inderdaad de grote vraag. Van Michele Krajcik verwacht ik heel eerlijk gezegd ook niet zo heel erg veel. Maar dat is puur op, op wat ze de afgelopen maanden heeft laten zien. Uh, Krajcik zegt altijd wel dat het goed gaat in de training. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet altijd controleren. Heeft de afgelopen maanden kleine toernooitjes gespeeld. Is wel weer terug in de top 100. Maar heeft eigenlijk alleen maar gewonnen van speelsters die 150 uh, op de wereldranglijst staan. Op lager dat soort resultaten zeggen. mij niet zo heel erg veel. Krajcik is de laatste maanden vooral, en, uh, de laatste jaren eigenlijk vooral heel goed met de mond. En ons allemaal laten te geloven dat het geweldig met haar gaat. Maar er is een, nog geen enkele aanleiding voor... behalve dan dat ze terug is in de top 100. Dus heeft een lastige tegenstandstrook. De Duitse Barwa heeft ze al eerder tegengespeeld, ook eerder van verloren. Een meisje met een goede service. Ja, ze kan, gaat het heel erg moeilijk krijgen. Waar ik wel veel van verwacht... en dat is eigenlijk de Nederlander met de moeilijkste loting... dat is Robin Hazen. Die speelt tegen Andy Roddick morgen. Vierde partij in de Heisen. Normaal gesproken, de... gesproken zeg je dan. Ja, jammer. Ja, maar, maar het mooie is dat de reactie in, in het internationale tennis... en, en ook uh, vanaf het uh, perspectief van Andy Roddick was... oh jee Robin Haase, uh, Haas is wel een jongen die een naam heeft in het circuit... dat hij het de, de, de grote jongens lastig kan maken. speelde al een keer vijf sets tegen Leighton Hewitt. Uh, op Wimbledon speelde hij vijf sets tegen Rafael Nadal. Dat was Hewitt toen in zijn goede tijd. Nadal in zijn toptijd. Uh, US Open natuurlijk vorig jaar. Vijf sets won hij bijna van Andy Murray. Hij zit er heel erg dicht tegenaan, Robin Haas. weet wat hij moet doen, bereidt zich goed voor... is mentaal goed, echt, echt veruit de beste prof die we in Nederland hebben... qua tennis, qua instelling en, en manier van voorbereiden en werken als hij Andy Roddick bij de keel kan grijpen... als hij hem kan, kan opjagen... als hij Andy Roddick, die niet helemaal meer... de Andy Roddick is van een x-aantal jaren geleden... maar goed, als hij die ja, nogmaals bij de strot kan pakken... en hem gewoon zijn wil op kan leggen... ja dan, ik, ik me heerlijk zeggen... als we er een flesje op moeten zetten, goeie, ik zie je hazen... Hm. Ik, ik zie hem winnen, terwijl hij terecht, wat je zegt... misschien wel de moeilijkste loting heeft van allemaal. Nou, in ieder geval een partij om naar uit te kijken. Zeker. Gaan we nog even naar de buitenlandse toppers. Uh, Rafael Nadal, Roger Federer kwamen allebei in actie. Uh, die zijn niet echt fit aan het toernooi begonnen. Nee, heel veel blessures nu alweer vroeg in het seizoen, Rafael Nadal. Eh, dat soort verhalen komen dan altijd pas na zo'n wedstrijd eh, naar buiten. Zondagavond is de voorbereiding, zit op zijn hotelkamer. Staat op vanuit de stoel, een krak in zijn knie hoort. Die eh, kan zijn knie niet meer bewegen. Uh, paniek alom, MRI-scan moeten maken. Uh, uh, ontstekingsremmers, pijnstillers, alles erin gegooid. Nou, hij heeft dan vandaag gespeeld tegen, uh, tegen een Amerikaan, Kuznetsov. Uh, ging gelukkig goed. Uh, wel de knie dik ingetaped. in drie sets gewonnen. Niet heel veel energie verspeeld, keurige, regelmatige overwinning. Roger Federer, zelfde verhaal. Begin van dit jaar last van zijn rug gekregen. en moest opzeggen in het toernooi van Doha. Ook een beetje de vraag van hoe doet hij het? Hoe komt hij die, die eerste ronde door? Nou, pijnvrij, gelukkig. Speelde tegen Kudryavchev. Niet, niet een hele moeilijke tegenstander voor Federer. En ook hij won in drie sets. Dus dat ziet er goed uit. De vraag is wel, ja als ze verder komen, als het toernooi wat langer duurt, als de wedstrijden wat moeilijker worden, als ja, dus ze wat dan. tegenstand gaan krijgen, van hoe houden dus ze ja. het fysiek dan, inderdaad? En dat, nog Even een korte vraag, meneer Kort ja. antwoord. Uh, dat hele gedoe met die blessures van die, van die topspelers... hebben ze het allemaal niet veel te druk. Ja, het is, het, is, het is heel druk. Aan de ene kant wel. Er is een heleboel discussie over. En zelfs een, een relletje eigenlijk een beetje van de week. Nadal en Federer die een beetje ruzie hadden. Nadal zegt van... Ja, Federer, jij bent voorzitter van de, van de, de play, Players aan. Council. Ja, Spreek je een keer uit. Doe er wat aan. heleboel spelers die, hè, die, die vinden het een lang seizoen. Er moet wat gebeuren aan die kalender. Prijzengeld ging het ook nog over wat de spelers te laag vinden. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat er wat moet gebeuren, dat is duidelijk. Ja, Nadal heeft Nad uitgesproken. Die zegt, Federer, sta eens een keer op. Jij bent de grote man. Jij kan misschien wat teweeg gaan brengen. En, en doe dat ook eens een keer. Maar pijntjes of geen pijntjes, ze moeten vol aan de bak. Want Australian Open is gewoon weer begonnen. Mark Brasser, bedankt. Me gusta de me gusta camelar me gusta, me gusta la guitarra Zonder om daar doorheen te praten. Manu Ciao was dat met Gustas toe helemaal tot aan het eind. Beluisteren 3 minuten 58 seconden. De Nederlandse waterpolomannen zijn met een nederlaag begonnen aan het Europees kampioenschap in Eindhoven. Griekenland was met 14-12 te sterk voor de ploeg van bondscoach Johan Aantjes. Die was niet te ontevreden over het spel van Oranje.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 En, uh, ja, goed, ik uh, ben alleen maar blij met de manier waarop we gespeeld hebben. En, uh, het is jammer dat we verloren hebben. had misschien iets meer ingezeten. Ja, u zegt, ik wil altijd winnen. Maar ja, hoe groot achter u die kans vooraf dan? Nou, goed, je weet van tevoren dat uh, de eerste drie wedstrijden die wij spelen... Griekenland... Uh... Uh, en morgen Hongarije en uh, donderdag uh, Italië. Dat dat absolute toplanden zijn. En dat we er graag naar dat niveau uh, toe willen werken. En daar werken we ook heel hard voor. En ik denk dat we dat vanavond in ieder geval bewezen hebben. Dat we hele grote stappen hebben gemaakt. Maar ja, het is nog net niet goed genoeg om dit soort wedstrijden ook uh, te winnen. Dan willen jullie hier kijken of je het Olympische kwalificatietoernooi kan halen. Leg eens kort uit hoe dat in elkaar steekt. En hoe groot de kans is dat dat, dat, dat gaat lukken? Ja, goed, weet je, dat is allemaal voor de buitenwereld.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 Verwerken. En uh, morgen staat Hongarije voor de deur. En dat is uh, de Olympische kampioen. Drie, drie uh, keer achter elkaar. Dus dat uh, wordt al uh, lastig zat. En dat was Johan Aantjes, de bondscoach van de Nederlandse waterpolomannen. Ze verloren dus van Griekenland. Erik van Dijk heeft voor ons de wedstrijd gevolgd. Erik, is het niet raar dat die ploeg zo onder de indruk was van het uh, publiek, het eigen publiek? Daar zouden ze toch voordeel van moeten hebben? Ja, daar zou je voordeel van moeten hebben als je daar... In, de, in dat soort ambiance gewend bent om in te Spelen. En je, je merkt dat Nederland al een hele lange tijd... geen uh, waterpolowestrijden op hoog niveau heeft gespeeld. Het ja, op een gegeven moment werd bijna de stekker uit de Nederlandse mannenwaterpolo uh, gestoken. En nu zijn ze weer rustig terug aan het werken om op dat niveau te komen. En ja, dan, dan zul je dus zien dat op een, uh, ja, bij een normale wedstrijd uh, of uh, misschien een playoffinale... heb je een keer 500 man langs de tribune of op tribunes langs het water staan. Maar zoveel als nu, ja, 800-900 mensen bij een openingswedstrijd op een uh, EK. Ja, in zo'n ambiance spelen is wel even wat anders dan in de Nederlandse competitie in zwembad uh, de tolbe in Gouda. Ja, nou heeft die bondscoach het ook niet graag over dat ticket voor dat Olympisch kwaliteit. Toernooi. Hij, hij remt de verwachtingen. Waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, omdat zijn ploeg daar eigenlijk misschien niet zo bezig mee moet zijn. Ze dus moeten gewoon bezig zijn met goed waterpolo laten zien. Maar dat is natuurlijk voor hem naar zijn uh, mannen toe is dat wat hij uit wil stralen. Als je goed speelt, uh, dan kun je straks van Turkije... Uh, en misschien wel van Macedonië winnen. En dan maak je nog kans. Dan gaan we dan wel kijken of je kans maakt op een tikke naar de Spelen. Het is natuurlijk niet, heel, niet helemaal reëel om te denken... dat deze ploeg, die van heel ver komt... nu al meteen kan doorstomen naar misschien wel een plek... op de Olympische Spelen ja, straks. En stel je voor, want dan gaan ze straks helemaal schrikken. Ze zouden zich nog maar plaatsen. Ja, maar dat, dat is denk ik nog een brug te ver. Dat zie je ook uh, vandaag in deze wedstrijd. Je ziet dat ze goed mee kunnen bij, bij Vlagen. Maar dat als de Grieken echt even... Uh, ja, een spurtje inzetten, dat ze ook weer makkelijk weglopen. Ja, morgen spelen ze tegen de Olympisch Kampioen. Uh, Hongarije, donderdag tegen Italië. En dan zaterdag Turkije als tegenstander. Ja, Turkije, dat is dan de enige ploeg die ze in principe moeten kunnen hebben. Ja, daar hebben ze ook in een uh, speciaal vier landen toernooi, een soort oefentoernooi hiervoor ook van gewonnen. Daar winnen ze over het algemeen uh, wel van. Macedonië, dat wordt uh, de lastige tegenstander in hun uh, pool. In ieder geval de tegenstander waar ze, als je nu zou kijken, van moeten kunnen winnen als ze een goede dag hebben. En als ze zo'n dag hebben als vandaag, nou, dan is er misschien wel wat mogelijk. Maar ook dat, het Macedonië is een hele lastige ploeg... met allemaal tot uh, Macedonië genaturaliseerde Serviërs... En uh, ja, in die Balkanlanden kunnen ze behoorlijk waterpoloen. Dus dat zal nog een behoorlijke dobber worden voor het Nederlandse ploeg. Ja. Zegt die oranje mannen, hè? Je, je zei het net al, de stekker was er bijna uitgetrokken. Spelen zij nog helemaal in de schaduw van die, van die vrouwenploeg... die zo succesvol was op de Olympische Spelen in Peking? Ja, misschien spelen ze wel weer in het licht dankzij die vrouwenploeg. Want uh, ze hebben, de, de bond heeft vol op die vrouwen ingezet voor de Spelen van 2008. Nou, dat heeft succes opgeleverd. En toen het EK ook nog eens naar Nederland uh, gehaald werd... Uh, toen dacht de bond natuurlijk ook van ja, als het bij de vrouwen lukt... waarom dan niet bij de mannen? En het succes van de vrouwen heeft ook de ogen geopend bij sommige uh, clubs... Uh, om, om hun spelers vrij te geven... om misschien het landsbelang iets te laten prevaleren ten opzichte van het clubbelang. Want was dat eerder wel een probleem? Ja, dat, natuurlijk is dat een probleem. Uh, dan, dan kreeg je uh, toch dat, uh, dat, dat uh, clubs het lastig vinden... om uh, ja, die spelers helemaal uit het clubcircuit te halen... en echt helemaal los te halen van de club en in zijs te laten trainen... Uh, en, en zelfs ook soms geen wedstrijden te laten spelen. En ja, dan heb je dus clubbelang. Je moet voorstellen dat Ajax dan gewoon drie spelers geeft aan Oranje. En daar gewoon twee maanden mee gaat trainen. En die zie je dan niet. En die zie je dan misschien nog op een wedstrijd af en toe. Uh, maar dat heeft behoorlijke impact natuurlijk op, ook op, op het clubwaterpolo. Ja, maar langzamerhand slaat dat beeld dus om. Uh, staan we aan de vooravond wel van, laten we zeggen, een, een, een bloeiperiode van het Nederlandse mannenwaterpolo? Nou, Als we dat ook met andere sporten wel hebben gezien waar echt op een gegeven moment aandacht aan werd gegeven. Nou, wat je ziet is dat uh, een EK veel aandacht genereert. En dat uh, het spel met sprongen vooruit is gegaan in de afgelopen twee jaar. Alleen is dan de vraag, um, hoeveel kun je, kun je nog groeien? Uh, je kunt nu dus laten zien dat je de aansluiting vindt met de wereldtop. Maar dan de volgende stap om daar ook echt tussen te geraken. En, en um, ja, die mensen in Kroatië en in Servië en in Hongarije. Die spelen daar voor grote contracten. In Hongarije is het waterpolo een beetje het schaatsen. Uh, van dat land. Dus, dus daar zitten allemaal Sven Kramers, die allemaal behoorlijke boterham verdienen. Uh, en om dan op dat niveau te komen, daar, uh, daar, daar, daar moet je afvragen of dat wel reëel is om dat uh, te hopen. Hmm. Maar ja, als ze die aansluiting eenmaal vinden, wie weet, misschien uh, kunnen ze nog meer groeien. Erik van Dijk, dankjewel voor de uitleg. We gaan dat de EK Waterpolo uiteraard verder volgen. Het duurt namelijk nog twee weken. Het vindt allemaal plaats in het fraaie Pieter van der Hogeband Zwemstadion in Eindhoven. En wie Eindhoven zegt en zwemmen zegt dan natuurlijk meteen Pieter van der Hogenband zelf. Maar de voormalig Olympisch kampioen is niet alleen deze dagen. Ook Pieters jongere broer Robert is van de partij bij het EK waterpolo. Een oud waterpolo international trouwens. Pieter is ambassadeur van het toernooi. Robert moet het allemaal commercieel succesvol maken. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak met beiden. Testje voor twee. Testje voor vier. vier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 waterpolo als een hele leven een warm hart toe. Ik vind het een hele, hele mooie sport. Ik ben euh, euh, euh, euh, ook voetballiefhebber, wat ik dus ook niet goed kan. Maar ook bijvoorbeeld rugby en euh, dat soort teamsporten. Met ook, euh, met nou ook, het, het, het, het kan best wel hard aan toegaan, maar het is een mooi tactisch spel. Met ook respect voor de scheidsrechter. Euh, mijn broertje heeft het, dus, heeft het, het geschopt tot aan het Nederlands team...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 Hij kent ze allemaal nog van vroeger, want hij zat bij de selectie en dat blijkt een andere tijd geweest te zijn. Er waren veel minder mogelijkheden voor de nationale spelers om met elkaar te trainen, vertelt hij. Nou, wij trainden vooral um, uh, veel bij de clubs uh, en in het weekend um, uh, hadden we dan wedstrijden en voor een groot toernooi als een EK uh, ja, gingen we met z'n allen naar zijst om daar uh, ja, een paar weken als Nederlands team uh, ons voor te rijden op, uh, ja, op zo'n groot toernooi. En, uh, ja, op het moment is dat anders, trainen ze dagelijks in Zeist, dan ze, uh, ja, is de competitie omgelegd. En, uh, ja, zijn dus, nu, nu zijn er meer uh, trainingsmogelijkheden als, als dan er toen waren, maar toen trainen we heel veel bij de clubs. Dus wat dat betreft, uh, qua uren, uh, ja, verschilt het niet zo heel erg veel. Als laatste, hoe kijk jij naar dit toernooi als een, een, een zakenman misschien? Een, een, ja, iemand die dit toernooi commercieel uh, in goede banen moet leiden... of toch ook nog als oudsporter, als supporter van de ploeg? Nou, Ik ken de jongens nog te goed om er echt heel zakelijk in te staan. Ik heb met tien van de dertien uh, uh, ja, echt jarenlang samen getraind... zelfs in de jeugdselecties nog. Dus ik ken uh, ja, de jongens door en door. Dus uh, natuurlijk kijk ik heel zakelijk uh, naar... maar stiekem ben ik ook nog wel een beetje uh, tiengenootlessen... Van, uh, van, uh, van de man Bijna vijf minuten over half elf. Dit was Paradise van Coldplay. Voor het eerst sinds een tragische ongeval... gaf de Roemeense ex-voetballer Mihai Nezu vandaag een persconferentie. De speler van SC Utrecht brak acht maanden geleden op een training zijn nekwervel... na een botsing met een medespeler en is sindsdien volledig verlamd. Op zijn hoofd en zijn rechterarm na. In het stadion van SC Utrecht presenteerde hij vanmiddag de Mihai Nezu Foundation. Verslaggever Steven Dalebout. En dat was groot nieuws in Roemenië. Maar liefst drie nationale tv-zenders zonden het live uit. Mihai Nezu zat achter de tafel in zijn rolstoel. I didn't to see so much for a press Nezu richtte de afgelopen maanden alle aandacht op zijn revalidatie en hield zich op de achtergrond. Nu deed hij zijn verhaal over hoe zwaar hij heeft gehad... na die dramatische training op 11 mei van vorig jaar. Het is langzaam gegaan, zegt Neesu. Ik heb veel teleurstellingen gehad, maar dingen veranderen nog steeds in mijn lichaam. En dus hou ik altijd hoop dat misschien binnen een paar jaar dingen weer normaal zullen zijn. Who knows? Maybe in a few years I'll be normal again. This will be my hope uh, always. We zijn in de wacht op de conferentie van Mihai Nesu, die vandaag. Nesu werkte de afgelopen maanden aan herstel en verbaasde zich over de slagvaardige zorg voor gehandicapten in Nederland. Dat moet in Roemenië ook kunnen, vindt Nesu. En om dat te bereiken richt hij vandaag dus officieel de Mihai Nesu Foundation op. De grote bedoeling van de foundation is om mensen met handicap in, in Roemenië te to try to te integreren. Also uh, with the normal people? Uh, indrukwekkend. Zegt FC Utrecht-directeur Wilko van Schaik. Uh, ik moet zeggen, ik vind het heel knap hoe, uh, hoe meer hij weer wat van zijn leven probeert te maken, hoe hij dat opgepakt heeft na de eerste maanden, die toch wel uh, heel zwaar voor hem geweest zijn. Ja, het was voor mij wel ja, indrukwekkend. FC Utrecht heeft na het ongeval altijd veel contact gehouden met Nesu en gaat hem nu helpen met zijn foundation. Want er moet geld komen. Technisch directeur Fouke Boy legt uit. Er komt een inzamelingsactie rond de wedstrijd FC Utrecht AZ op 19 februari. En er komt een gala een dag later. Ja, ja. En, en, en dan is natuurlijk het doel dat als je er een bent, dat is ook een heel mooi programma. Er komen ook artiesten, ook bijzondere artiesten. Uh, het wordt een heel entertainment programma. Maar ook uh, met uh, mooie veilingstukken ja, om natuurlijk maar geld te genereren voor de foundation. Nou, en als laatste initiatief voorlopig uh, hebben we uh, een openingswedstrijd tegen Steeuw Boekarest... Ja, en ook uit die inzameling zullen wij overboeken naar Mihai Nesu van deze. De pers keek toe in de Galgenwaard hoe de stichting werd gepresenteerd. Maar de spelers maakten ook tijd vrij. Vlak voor ze het trainingsveld opstapten om zich voor te bereiden op de wedstrijd van zondag tegen PSV. Bij FC Utrecht is Nesu lid gebleven van de familie. Het contract van Nesu loopt na dit seizoen af. Maar hij zal in een andere functie kunnen blijven. Wilco van Schaik. Nou, dat is verantwoordelijkheid. Ik denk dat uh, op het moment dat dit gebeurde... Uh, heeft ook de toenmalige directie, maar ook Frans van Zeun... onze grote aandeelhouder, direct gezegd... we zullen Mihai nooit laten vallen. Uh, ja, ik, ik denk dat iedereen dat doet. Maar hier wordt dat wel uh, intens beleefd. En, en we proberen daar invulling aan te geven. Ook in de toekomst wil hij misschien gaan scouten. Uh, wil hij zijn kantoor hier hebben. Hij, hij vergadert nu al heel veel, zijn foundation zit al hier... Weet je, wij hebben ook gezegd, elke dag staat de deur open uh, om voor jou mee te helpen dat je een, een goede zin in de toekomst krijgt. Dus ja, op welke manier dan ook uh, proberen wij hem uh, te ondersteunen, zodat hij weer uh, zijn zin in het leven die hij teruggevonden heeft, dat hij dat bouwt. Als je ja, de informatie interessant is, Seizon of in Holanda. En in de roemeense huiskamers stond de tv nog steeds aan en de kijkers zagen dat hun held, want dat is neeze in Roemenië, nu twee doelen heeft: zelf beter worden en de gehandicaptenzorg in Roemenië verbeteren. En ze kregen een bedankje voor alle steun, net als de Nederlandse supporters trouwens. Ja, like I said also to Harry about the, the Dutch uh, supporters from FG Tech The same also in Romania. It means that uh, my Nezu zegt, Elf jaar professioneel voetbal zijn niet voor niets geweest. Mijn fans ondersteunen me nu nog steeds. En dat is een mooi gevoel. Het verhaal van Mihai Nezu en zijn toekomst. Uh, we blijven bij voetbal. Het ziet er somber uit voor AGOVV. De Apeldoornse club verloor vanavond met 1-0 bij Helmond Sport. En het staat stijf onderaan in de Jupiler League. De achterstand op Veendam is 5 punten. De Apeldoornos kampen vooral met een gebrek aan scorend vermogen. En dat mag Spits Michiel Hemmen zich aantrekken. Vorig seizoen was hij de topscorer. Dit jaar wil het niet lukken. Hemmen voelt zich dus niet zo lekker dit jaar. Nou ja, ik denk dat we wel uh, zowel vrijdag als vandaag gewoon een goede pot hebben gespeeld. En uh, dat we niet scoren, dat, uh, ja, dat, moet gewoon, dat komt vanzelf weer terug. Dat ligt uh, voorin op dit moment het probleem. Zo waar het voor de stop achterin lag. En nu, nou, we staan gewoon goed. En ik denk dat wij als wij gewoon weer doelpunten gaan maken, gaan we ook weer wedstrijden winnen. Moet van jou komen, vorig jaar topscoren met 20. Jij moet erin schieten. Ja, klopt. Dat moest vandaag ook weer. Maar uh, het vizier staat niet op scherp. En, uh, ja, goed, ik uh, kan me er heel druk om maken. Maar ik denk dat het niet veel zin heeft om gewoon, uh, gewoon doorgaan. En dan uh, komen de goals vanzelf weer. En dan neem ik aan dat we ook gewoon weer wedstrijden winnen. Als je nou jullie lijstje ziet... 15 spelers, onder twee keepers, dat betekent dat er vier wissels zijn. Is dat alleszeggend voor een ploeg die onderop staat? Nou, dat hoeft niet, dat hoeft niet de reden te zijn. Het is natuurlijk veel te, veel te mager eigenlijk. Onze selectie is te klein, dat is duidelijk. Maar uh, ze zijn bezig nu met versterkingen. En uh, er zijn er al een aantal uh, al bijgekomen. Er zat er zelfs al eentje in de basis. Die doet het erg goed. En uh, nu wachten we op uh, Taylor en eventueel nog meer uh, versterkingen. Mag dat, financieel? Want ja, dat, dat hangt ook nog eens een molensteen om jullie nek. Hè? Ja, is... Voor 1 maart moet duidelijk zijn of jullie een plan van aankopen. hebben. Anders wordt zelfs de licentie afgenomen. Dat zou de treurigheid en top zijn. Ja, nou, daar ga ik me echt niet, uh, niet mee bezighouden. Wij moeten op het veld laten zien. En, uh, ja, de rest moeten ze maar op, uh, op kantoor en uh, bij het bestuur uh, oplossen. Is het ook zo met de trainer? Of is er een vertrouwen tussen de trainer en jullie Want Het was ooit geloof ik een stemming 22-2 wegwezen. Nou, dat is allemaal een beetje overdreven in de media, maar de trainer die doet ook een stinkende best. En wij, zoals je vandaag weer zag, ook. En het, kan niet, het kan niet lang meer fout blijven gaan. Blijf je bij deze club, want je bent koersachtig al heel lang bezig om weg te komen? Nou, dat is niet. Ja. iedereen wil een stap hogerop en als je een goed seizoen draait en er is interesse, dan wil je graag die stap maken. Is niet gebeurd en uh, ik verwacht nu deze winter ook niks meer. Uh, dus uh, gewoon de uh, komende half jaar weer uh, veel goals maken. Dat is eigenlijk wat ik moet doen. Hoe leeft dat bij jullie in die ploeg? Want elke keer kijk je naar die stand en dan zeg je ja, zes puntjes onderaan. 18 gespeeld, zes. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt niet goed, maar uh, ja, het is niet anders. Je kan wel uh, bij de pakken neer gaan zitten en uh, niks meer doen, maar dat heeft geen zin. Je moet als ploeg uh, omhoog en dat is het uh, enige wat telt op dit moment. Of is ook nog een stille hoop dat jullie financieel uit de financiële komen en dat niemand wil promoveren? Want ja, dan ben je ook gered. Ja, je lacht erbij, maar dat is ook een keiharde realiteit. Nee, zo is het ook. Ja, als, je, als je laatst eindigt, dan, uh, dan hoop je dat niemand wil promoveren. Dan ben je alsnog uh, gered. Volgen jullie dat of er iemand toevallig wil? Nou, we horen wel eens wat, maar... We kunnen ons er niet drukker maken. We moeten gewoon uh, wedstrijden winnen. Dat dus, uh, kan het nog, maar, nog vaker zeggen, maar dat is het enige wat we kunnen doen. Maar het is eigenlijk het hele seizoen al ellende, hè? Nou ja, ellende. Ja, het is, uh, het is een, geen, uh, geen leuk seizoen. Maar uh, ja, dat, uh, we, kunnen, we kunnen niet bij de pakken neergezet. Maar speelt AGO VV komend seizoen? Ik uh, zeg gewoon in die league. En dat was AGO VV-spits Michiel Hemme in gesprek met Rob Fleur. Er was nog een wedstrijd in de Jupiler League. MVV tegen Willem II eindigde in 3-1. Er is nieuws, Christian Bonenbakker. Na het scheepsongeluk bij Italië worden nog 29 opvarenden vermist. Dat is veel meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het laatste getal stond op 16. Volgens de Italiaanse kustwacht gaat het om 4 bemanningsleden en 25 passagiers. Onder de vermisten zijn zeker 10 Duitsers en 6 Italianen. Over het aantal vermisten is de afgelopen dagen veel verwarring geweest... omdat veel overlevenden naar huis zijn gegaan zonder zich te melden bij de autoriteiten. Het officiële dodental staat nog steeds op 6.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 Zilveren jubileum voor dit plaatje, Fleetwood Mac Little Lies van 1987, 25 jaar geleden dus. Christian Kist heeft binnen de kortste keren de harten van alle Nederlandse dat veroverd. Hij zorgde voor een daverende verrassing door als debutant het Lakeside-toernooi te winnen. De nuchtere stratenmaker zette gisteravond al zijn woonplaats, Vroom's hoop op zijn kop. En vandaag keerde Kist terug en daarvan deed de regionale zender TV Oost rechtstreeks verslag. We gaan even naar het verslaggever Chantal Everhard. Die is bij het huis van Christian Kist, want daar is hij zojuist aangekomen. En daar komt aan, Heeft u hem al gezien? Ja, vanmorgen nog dus! Ja, maar hij komt nu uit het busje. Zij niet, zij er niet! Christian, je wordt helemaal gek geknuffeld, hè? Ja, dat is uh, abnormaal. Ja. Echt. Heb je überhaupt al gezien hoe het huis eruit ziet? Nee, nu wel. Klein beetje. Nee, dat is, <laughs> hey, is uh, supermooi. Echt. Wat hier allemaal gaat gebeuren, jij slaapt vanavond helemaal niet meer, denk ik. Uh, dat denk ik ook niet meer. <laughs> nee, <En laughs> dat wil ik wel zeker. Yeah! <laughs> oh, yeah! kijk eens aan. Ja, super. ja, De beker is in beeld. Ik sta ergens achter de camera te springen. Want er staat hier een gigantische brandweerwagen die ervoor zorgt dat Christian zometeen naar het Oranjeplein wordt vervoerd. Daar waar, zover ik weet, al heel wat mensen uit Fronshoop en omgeving staan om hem te huldigen... Die beker gaat mee, die laat hij echt niet gaan, want hij is super trots. Het is een man van weinig woorden, maar zijn ogen stralen uit dat hij het allemaal geweldig vindt. Ja, of hij nu ook rustig kan blijven is de grote vraag, want hij staat inmiddels op het podium op het plein in Vloomshoofd. En daar staat hij dus de 25-jarige Christian Kist samen met vriendin Kirsten. En je hoort Thunderstroke. Dat is de opkomstmuziek van Christian Kist. Allereerst hebben wij natuurlijk onze hoogste vader van het Trenterrand. Onze burgemeester, onze burgemeester. Meneer aan En u woord. Nou Christian, we hebben lang op je moeten wachten. Maar je hebt uh, laten zien dat je bent er als een gewone jongen heen gegaan. En in een week tijd ben je gegroeid. En ben je een bekende Nederlander geworden. In alle kranten. Op televisie, meerdere zenders hier. Het is fantastisch wat je hebt gedaan. Dank je wel. Namens de inwoners van Vroomshoop van Twenterand. Dank jullie wel. En een taverend applaus. Zo te horen is het daar een knalfeest in Vroomshoop op het Oranjeplein, hoe toepasselijk. Uh, we hebben er ook nog een verslaggever staan, Joris van de Kerkhof, goedenavond. Heel goedenavond. Zegt dat feest is nog steeds bezig zo te horen, hoe druk is het eigenlijk? Ja, nou, een man of 800, uh, 1000 uh, zouden staan aan de andere kant van het, uh, van het hek. Uh, uh, de toespraken zijn geweest uh, de sponsoren hebben uh, geld gegeven ook de daartvereniging 500 euro en 1000 euro dat heeft u er dan toch mee verdiend een, een uh, alaf uh, wordt er uh, uh, gegeven uh, door allemaal mannen met uh, van die, varken, va van die mutsen op eh, je moet wel goed op de letten hier het kan ook uh, met carnaval uh, natuurlijk ja, ja zeker dan mag je alles zeggen uh, lange toespraken uh, waar vooral gerefereerd werd uh, aan het Engels uh, van Christian Kist. Christ. ja wat dat was een mooi verhaal. Hij sprak ja. geen Engels. Nee, en daar worden grappen over gemaakt. Um, en uh, er wordt ook uh, een aantal keren gezegd dat hij een man is van weinig woorden. Maar hij krijgt op dit moment ook weinig kans om, uh, om woorden te spreken. De stadsdichter uh, was er, uh, of de dorpsdichter uh, van uh, Vroomse Hoop. Uh, de burgemeester heeft gesproken, zoals je net hoorde. Uh, iemand van het uh, café waar hij uh, speelt, uh, waar hij veel speelt. Uh, waar veel feest is uh, gevierd. En uh, dan zou je iedere keer bedenken dat uh, uiteindelijk. Uh, de wereldkampioen zelf uh, aan het woord komt op de winnaar van, uh, van Lakeside. Maar dat zijn er toch altijd weer mensen die nog belangrijker zijn. Prins Carnaval gaat, uh, gaat nu het uh, woord voeren. Um... Dus veel speeches daar in Vroomshoop. Uh, is het rustig? Want gisteravond toen hij won... Uh, ja, toen waren er toch wel wat uh, lichte relletjes. Hè? Een auto in vlammen op, een scooter in vlammen opgegaan. Drie mensen gearresteerd bij de rotonde. Ja, nou, er is heel veel uh, politie. Toen uh, Christian hier naartoe kwam werd uh, uh, de, de brandweerauto's waar hij in zat, werden gegaan door een uh, ME-wagen. En je ziet overal mannen met, uh, en vrouwen met gele hesjes. Uh, met, niet alleen met EHBO erop, maar ook uh, met uh, politie uh, daarop. Er is dus wel veel uh, politiebegeleiding, maar het gebeurt nu allemaal uh, in redelijke uh, grote rust. Uh, want ja, waarom zou je nu problemen gaan uh, veroorzaken als de held van het dorp uh, uiteindelijk op de grond Wagen staat uh, waar uh, het feest uh, waar die toegejuicht uh, moet gaan worden door, uh, door al die mensen. Dat toejuichen kan trouwens ook nog op een andere keer op 3, 4 en 5 februari bij de, bij de Dutch Open. Daar kun je, als je dat wil, daar kun je daar nog voor inschrijven. <laughs> Zeiden mensen net van de Daart. Uh, uh, vereniging. Iedereen kan zich daar nog voor inschrijven, maar die kunnen dus ook hem daar live uh, bezig zien en dan kun je hem daar ook nog uh, feliciteren. Ik zou nou hopen. Dat hij nu komt. Dat hij zelf wat zou gaan zeggen. Maar hij krijgt nu een medaille omgehangen. Hij wordt onderscheiden door de nee. carnavalsvereniging. En um, nou, zijn vriendin houdt uh, inmiddels uh, de beker vast. Stevig vast. En uh, hij wordt uh, gezoend door, uh, door uh, Prins Carnaval. En zijn vriendin ook. Hij heeft inmiddels zelf de beker vast. Ja, het is echt hopen dat hij nou. dan nu wat gaat zeggen. En Zullen we, dan, we anders daar in ieder geval. Nog, eh, nog wel van. Ja. Zullen we dat anders dat gewoon, dat gewoon mooi even over de nacht heen tillen, Joris. Morgenochtend in het Radio 1 -e Journaal. Dan horen we een reportage van jou vanuit Vromshoop. Joris van de Kerkhof, Dankjewel. En dat was Joris van der Kerkhof vanuit Vroomshoop. dus. De nieuwe Nederlandse held, zeg maar de nieuwe Barney. Komend weekend gaat niet alleen de Eredivisie, dan hebben we het weer over voetbal... maar ook de Duitse competitie weer van start. Huub Stevens moet het met Schalke 04 dan een eigen huis opnemen tegen Stuttgart. Schalke staat derde in de competitie. Toen Stevens eind september terugkeerde op het Oude Nest... stond de ploeg nog op de vijfde plaats. Rob Fleur vroeg aan Stevens of Schalke klaar is voor de tweede seizoenshelft. Nou ja, Of hij klaar zijn, dat, dat is altijd het... Het grote vraagstuk, maar euh, laat me zo zeggen, je moet klaar zijn. Zo makkelijk is het, of je uh, wil of niet, maar die data uh, die is geprikt. En uh, wij spelen uh, zaterdag uh, de eerste competitie van thuis tegen Stoetgaard... en dan moeten we er zijn. Hoe ga je meedoen voor de titel? Nee, dat doen wij niet aan mee, want uh, wij hebben niet die stabiliteit... wat andere uh, clubs hebben. Dus je bent eigenlijk een beetje de dark horse... Nee, wij, wij, wij zijn gewoon heel erg blij dat wij meedoen boven. En wij proberen ook zo lang als mogelijk mee te blijven doen bovenin. Maar ik zeg al, we hebben ontzettend veel problemen... En met spelers die of geschorst zijn of geblesseerd zijn. En dat moeten we opvangen. Maar ik zeg al, ja, zaterdag gaat het beginnen en dan, dan moet je er ook staan. Er is niet zoveel gewijzigd, hè? Je hebt Obasi er alleen bij... Nee, dat klopt. Uh, Obasi is erbij gekomen. Uh, Moravek is uh, naar Augsburg uh, vertrokken. En voor de verder rest is het hetzelfde gebleven. Maar daarbij uh, hebben we Jones verloren uh, voor uh, acht weken, die geschorst is. En uh, Hulby, die uh, ook langere tijd geblesseerd is, uh, die valt denk ik nog wel enkele weken uit. Dus uh, we hebben toch nog uh, dat een en ander probleem op te lossen. Is er geld dat je nog wat kan doen? Ja, dat is misschien wel geld, maar of wij iets doen, dat, dat is altijd. In de, in de winterperiode is het altijd moeilijk om uh, iets uh, te kunnen doen. Het is relatief duur, uh, wat je als je iets doet en uh, uh, de kwaliteit, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dan moet je altijd weer in een uh, hooiberg zoeken om uh, uh, um die naald dan te vinden. En uh, ja, goed, uh, wij uh, denken dat wij een selectiegroep hebben die uh, uh, goed genoeg is om. Uh, dat kwijt te kunnen klaren. Spreekt 3 het hoogst haalbaar in jouw optiek? Ja, denk ik wel. Dat is het meest ho hoogst haalbare. Uh, de derde plaats, maar ik ben al blij met een uh, vijfde plaats. Uh, uh, dat heb ik ook uh, gezegd. Als wij voor het internationale voetbal uh, ons uh, kwalificeren, dan doen wij het heel erg goed. En als je dan volgend jaar van meter van erbij bent? Stijgen. Nou, nogmaals, dan is het weer afhankelijk van uh, hoe uh, het gaat met uh, de transferperiode. En uh, uh, welke spelers dat er blijven en welke dat er gaan. En uh, dat, dat moet je ook weer uh, afwachten. Veel plezier, Zoutro. Dank je wel. Huub Stevens was dat in gesprek met Rob Fleur. Stevens dus succesvol met Schalke. Komend weekend spelen ze tegen Stuttgart. Dan gaat de Bundesliga weer van start. In Engeland. Daar wordt altijd gevoetbald. Maakt niet uit of het nou de kerstdagen zijn. Oude nieuw. Uh, begin januari, er wordt gewoon gevoetbald. Wigan Athletic tegen Manchester United. Uh, Manchester City moet ik zeggen, eindigde in 0-1. Doelpunt werd gemaakt door Zeko. Nigel de Jong, de Nederlander, viel in. Hij kreeg een gele kaart. En City staat door die overwinning bij Wigan weer alleen op kop. Drie punten voor de stadgenoot voor Manchester United. En ook in Italië werd vanavond gespeeld: Napoli tegen Bologna. Puntendeling 1-1. Napoli is nu zesde. Tien punten achter de koploper. En dat is Juventus.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 uit de jeugd van PSV. Hij speelde vijf wedstrijden in het eerste van Chelsea. En het transfer van John Goossens van NEC naar Feyenoord is rond. De middenvelder maakt in de zomer de overstap. Hij is met de Rotterdamse club akkoord over een vierjarig contract. Zo'n contract in Nijmegen loopt na dit seizoen af. Goossens is bezig aan zijn vierde seizoen voor NEC. En opmerkelijk de jeugdopleiding doorliep hij bij Ajax. En hij gaat dus naar Feyenoord. En dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er gewoon weer vanaf 10 uur. Dan kunt u weer luisteren naar een uursport op Radio 1. En zometeen kunt u luisteren naar Met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond.